In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkerrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De bokkerrijders! Addergebroed, dat is... Ze moeten ze uitgroeien met een wortel en pak. dat moeten ze. Ja, yeah, dat zeker, Marie, dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nachten... stee van Arjan de Stoer hebben platgebrand... ...en alles van waarde hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar, waar hè? Addergebroed, dat is... Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkeren... ...en dat ze zo rap zijn dat het nooit wat u treft als een donder. Geswets, dat zeg ik u peupel dat met lage streken en een omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis. Land... De mythe verhaalt dus dat dit duivelse vliegen, leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. Zestig lange jaren oefende de benden een schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot... Vervulde een ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die bokkerrijders, de parasieten van deze streek, en de Hugo in het bijzonder. Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Mee zijn lange zwarte manen is ten duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en goed. Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? En een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar we denk wel, hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge Peer, maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan. Als jongeling duidde hij al niet. Altijd tenen teruggeur in. Je zag het toen al aankomen dat je een deug niet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt kwamen we aan bij de kapel. Het was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of geprevel, Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachten ramden we de deur. Geen mens op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken, vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ik zelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel stonden. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij Gij, Hugo van den Loonse Duinen Gij ontheiligt hier dit huis Zo komt tot inkeer En roept niet de toren des heren over u af Maar ik, ik overwon mijn angst Hoonde haar weg met schamperen lach En stootte haar ruw terug Ik riep de mannen op te gaan En zag dat zij zich oploste in het niets een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok, bovenop de gevel stond zij. De dame uit de kapel Haar armen wuifden Als wiechten ze op de wind Ik hoorde haar stem Als zweefde die in mijn hoofd Nergens in uw eigen huis Nog waar ook ter wereld Zult gij rust of vrede vinden Nu gij Gods huis geschonden hebt Eerst dan Wanneer een edel mens Met het reinige weten Van een pasgeboren kind Uw woonsteden zal betreden Dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt, waar ik zo hevig naar verlang.